1 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Bewoners van Raart zoeken steun bij elkaar na nachtelijk ongeluk. Groningse winnaar van de staatsloterij nog niet boven water. En tienduizenden maken nieuwjaarsduik. Het is bewolkt, hier en daar zijn buien. In de loop van de middag wordt het van het westen uit droger... en er komt af en toe wat zon. Het wordt zo'n 8 graden. Morgen is het dan bewolkt en overdag droog. S'avonds gaat het regenen en het wordt morgen 7 tot 8 graden. En namorgen bewolkt en af en toe wat regen. Een grote klap voor het Friese dorpje Raart. Vannacht raakten 17 mensen gewond... toen een auto inreed op een groep mensen... die bij een vreugdevuur stonden te kijken. Onder de slachtoffers ook een aantal ernstig gewonden.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 Komen, is ze daarvan geschrokken? Dat zijn allerlei feiten die nog onduidelijk zijn. De jaarwisseling is volgens de politie in de grote steden. over het algemeen rustig verlopen. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn geen grote incidenten gemeld. In Amsterdam werden 107 mensen opgepakt. Vorig jaar waren het er 180. Het grootste incident in Den Haag was een steekpartij. waarbij twee mensen gewond raakten. In Rotterdam waren wel veel brandjes. Vernielingen en ook vechtpartijen Er werden 116 mensen gearresteerd... onder wie twee met een doorgeladen pistool. En in de provincie Utrecht was het volgens de politie opvallend rustig. Wel raakte in Buntschoten iemand zijn hand kwijt door vuurwerk... en liep in Amersfoort iemand oogletsel op. De grootste prijs in de Nederlandse loterijgeschiedenis, dat zegt de staatsloterij. Iemand in de provincie Groningen heeft hem gewonnen. 30 miljoen euro. Iemand. We weten nog niet wie. David Selier van de staatsloterij. Heeft de winnaar zich al bij u gebeld? Nee, die heeft zich nog, uh, nog niet gemeld. Maar dat is op zich ook niet zo gek. Gisteravond, uh, even voor 12 uur, uh, voor middernacht is de trengse uitslag bekend geworden. En als die persoon niet uh, live de uitslag heeft bekeken... dan uh, is hij misschien uh, nog lekker uh, aan het nagenieten van een leuke oudejaarsavond. Er is ook geen haast bij, hè? want hoe lang kan dat blijven liggen, zo'n prijs? Uh, de prijs is één heel jaar voor de winnaar beschikbaar. Oké, okay. nou, dan heeft hij nog eventjes. Dat is niet zo moeilijk. Ja. 30, miljoen... Nee hoor, dat gaat wel lukken. 30 miljoen belastingvrij, als ik het goed begrijp. Ja, het is een netto bedrag. Wij hebben de kansspelbelasting al betaald. Er gaat dus niet meer 29% kansspelbelasting af, wat bij andere loterijen vaak wel het geval is. Dus what you see is what you get. 30 miljoen is 30 miljoen netto op de rekening. Poeh, dat is heel wat. Een enorm bedrag. Is het nou geen idee om daar zes hoofdprijzen van 5 miljoen van te maken bijvoorbeeld? Waarom nou in één keer zo'n heel groot bedrag? Ja, dat horen wij vaker. En wij bieden ook gedurende het hele jaar door uh, met andere trekkingen. Uh, ook andere prijspakketten. Met oud en nieuw verwacht men van ons echt een uh, grote hoofdprijs. Zoals ook dit jaar 30 miljoen. Uh, maar wij hebben bijvoorbeeld ook uh, dit jaar het miljoenenspel geïntroduceerd. Waarbij uh, de jackpot, als die valt, wordt opgeknipt in prijzen van 1 miljoen. Zodat meer mensen 1 miljoen kunnen winnen. En bijvoorbeeld ook met de gelukstrekking van afgelopen 1 oktober. Hebben wij bijvoorbeeld het prijs. Elk kwartier een ton. Dus zo probeert de Nederlandse Staatswaterij eigenlijk gedurende het hele jaar voor ieder wat wil te bieden. En met oud en nieuw wil men, verwacht men van ons, een hele grote hoofdprijs. Ja, dat is dus die 30 miljoen, behoorlijk bedrag. Wat gebeurt er nou met mensen die zo'n groot bedrag winnen? Zitten die dat gewoon op hun rekening? Gaat u daar nog mee aan de slag krijgen? Die begeleiding bijvoorbeeld? Ja, die krijgen sowieso een ontvangst bij ons kantoor. Het lot is bij een verkooppunt verkocht. Dus wij gaan uitbetalen aan degene die met het lot uh, in Den Haag bij ons kantoor langskomt. En dat is dan een ontvangst met een prijswinnaarbegeleider. En dat is, moet je vooral zien als eerste hulp bij geluk. Eerste hulp bij groot vermogen. Wij geven tips en, uh, en, en delen ervaringen van eerdere winnaars. En uh, wij zorgen natuurlijk dat het papierwerk helemaal in orde komt. En dat het bedrag aan de winnaar wordt overgemaakt. En wij, uh, uh, wij geven ook een set aan uh, informatie mee van gerenommeerde vermogensbeheerders. Want wij raden zeker aan om met één of liever nog met meerdere vermogensbeheerders te gaan praten. Om uh, dit uh, enorme bedrag ook uh, nou ja, goed uh, te gaan uh, wegzetten. En uh, uh, slimme dingen mee te doen. En dat is natuurlijk voor ieder individu verschillend. Dus daar zijn uh, echt gerenommeerde vermogensbeheerders uh, voor nodig. Ben benieuwd wanneer ze er voorkomen uit Groningen. Ik dank u wel voor de uitleg, uh, meneer Celia. Ja. Tot ziens. Heel graag gedaan. Dag. Dag.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 En het is een doorbraak, al ligt de grens aanzienlijk hoger dan Obama wilde. Het is nog onduidelijk of het huis van afgevaardigden zal instemmen met dat deelakkoord. Dat komt sowieso te laat, omdat de deadline van 1 januari natuurlijk verstreken is. Maar de dreigende belastingverhogingen en bezuinigingen kunnen nog worden afgewend. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Nieuwjaar, mooie traditie voor de diehards: de nieuwjaarsduik. Ook dit jaar gingen weer 10.000 mensen het water in bij Scheveningen. Een half uurtje voor het duikmoment staan al duizenden oranje mutsjes te springen op het strand van Scheveningen. Weet u het zeker? Ja, zeker weten. Weet u hoe koud het is? Uh, 8 graden. De hele dierentuin is uitgelopen. Ik zie hier tijgers, een konijn, een varken. Hallo! Een varken met een kater. Ja, zoiets wel. Ik lekker doorgaan. Heel ik doorgaan. Succes zo, hè? En zo klinkt het als 10.000 idioten in zwembroeken en bikinis op je komen stormen en vervolgens het Noordzeewater inplonsen. Zeven graden is het water en zeven graden is ook de buitentemperatuur. Dames, hallo. Hoe was het? Koud, aan het begin voelt het niet meer naar huis. We oh, hebben gewoon de adem. Zo. Nog één keer. Ja? Nee, nee! Oh, hier komen nog wat uh, later late mensen. Is niet zo koud? Ik ga nog een keer joh. Oh, je komt heel rustig aangelopen, alsof het zomer is. Heerlijk toch? Nou, neem een lekkere duik. Ga ik doen, dankjewel. Okay. Hoe was het? Ja, dat was leuk. Dat was koud wel, dat was wel. Ja? ja koud? Val? Nee, valt mee. Eén keer erin? Uh, nou, ze lopen nog een keer gaan. Oké. Okay. Ja, doei. doei. Ja, nou, bijvoorbeeld deze dames in, uh, in pyjama, hè? Ah. Jullie hebben je pyjama nog aan. Ja, het is lekker warm, toch? lekker uit bed gerold. Dit is het beste tegen de kater. Uh, absoluut. Ja, eigenlijk wel. En nu? Nu jij nieuw ja. in de In een gillende menigte uh, bij Scheveningen verslaggever Hendrik Willem Hofs. Tijdens de jaarwisseling op de Filipijnen zijn meer dan 400 mensen gewond geraakt. Er viel zeker één dode. De meeste slachtoffers raakten gewond door zelfgemaakte vuurwerkbommen of door kogels. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er dit jaar 17% minder slachtoffers dan normaal. En dat zou komen door een uitgebreide overheidscampagne tegen vuurwerk. De Filipijnen hebben traditioneel een van de gewelddadigste jaarwisselingen in Azië.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 Waar op het moment zo'n 50 mensen aanwezig in de Shisha Lounge. Dat is een ruimte waar je waterpijp kunt roken. En alle aanwezigen worden door de politie verhoord. Elf over 1 op deze nieuwjaarsdag. Nog één keer de hoofdpunten van het nieuws. Bewoners van Raard zoeken steun bij elkaar na het nachtelijk ongeluk. De Groningse winnaar van de staatsloterij is nog niet gelokaliseerd. Hij heeft nog een jaar de tijd. En tienduizenden mensen maken een nieuwjaarsduik. De Radio 1 nieuwjaarsreceptie live vanuit Studio Café Desmet in Amsterdam. Jurgen van den Berg en Dionne de Graaf. Ja, welkom terug bij de Radio 1 nieuwjaarsreceptie. Tot 6 uur kunt u hier op Radio 1 luisteren naar een uitzending van de gezamenlijke omroepen waarin we op verschillende thema's vooruitblikken op het jaar 2013. Dit uur hebben we de tafel vol met mediamannen. Ja, alleen mannen hè? Ja. Eén media-vrouw, ja, ben dan, nou ja. Ja. Uh, We zitten in uh, Studio de Smet in Amsterdam. Studio Café de Smet, moet ik zeggen. Er zijn hier allerlei versnapeningen. Er staan wat publieke omroepen, oliebollen. Uh, er zijn drankjes, dus uh, kom <lacht> gewoon langs. Chris Berry treedt op. Uh, die gaat nog twee liedjes uh, zingen dit, uh, dit uur. En u kunt ons volgen via de webcam op radio1.nl. We gaan beginnen met Joost Oranje. Jarenlang uh, verbonden aan NRC Handelsblad... verhaalde dit jaar de krant voor televisie sinds 1 november. Hoofdredacteur van uh, Nieuwsuur, dagelijks op Nederland 2... Tussen 10 en 11 zeg ik er maar even bij. Joost, welkom. Um, na een paar maanden, hoofdredacteur van Nieuwsuur, is er al een soort van Joost van Oranje koers zichtbaar? Nou, dat zou wel heel erg zijn, hè? als het daar af zou hangen. Oh, ja. Nee hoor, dat, uh, dat valt volgens mij wel mee. Het is een heel goed programma met een hele goede redactie, heel stabiel ook. Uh, daar weet je zelf trouwens alles van. Mm -hmm. Want je doet er zelf natuurlijk ook aan mee. <laughs> ja. uh, en dat gaat heel goed. Uh, maar er zijn natuurlijk altijd dingen te verbeteren. Ik denk niet dat een televisieprogramma... Uh, zo verschrikkelijk de hand van één hoofdredacteur voelt. Want dat doe je met elkaar als collectief. Zeker televisie. Uh, maar je kan natuurlijk wel een bepaalde richting opsturen... als je wat meer tijd krijgt. En uh, dat ben ik natuurlijk wel van plan. Ja, En wat is dan... Nou, ik vind, dat ik vind dat Nieuwsuur een programma moet zijn. Dat is het ook al. Maar dat moet het vooral blijven. Wat echt een stap verder kijkt dan het dagelijkse nieuws. En uh, dat is er natuurlijk iedere dag. Zeker op radio en televisie wordt het ook heel snel gebracht. En wij moeten als Nieuwsuur echt een stap verder gaan. Dus we moeten zaken onderzoeken. We moeten duiden. We moeten analyseren. We moeten echt wat bieden bij het nieuws van de dag. Als dat lukt dan is dat geslaagd. En ik vind dat dat de afgelopen maanden een paar keer heel goed gelukt is. Hij werkte voor Dagblad Trouw in Brussel en was daar ook chef internet. En dit jaar begon hij aan een nieuwe klus als hoofdredacteur... bij de succesvolste nieuwswebsite van Nederland, nu.nl. Hij schittert ook nog in commercials op die site. Pout Dat is een beetje flauw. Er stond een, een tijdje terug stond er iets... Uh, ja, het had te maken geloof ik, met een of andere... Een kleine ja. vergissing. Ja, Kleine vergissing. Heb je ook uh, excuses voor aangeboden? Uh, maar waarom eigenlijk die overstap van uh, de krant? Is dat ook uh, al een beetje met het oog op de toekomst? Nou, ik heb uh, ooit uh, inderdaad als uh, chef online uh, bij Trouw gezeten. En dan krijg je toch een soort virus mee. Ik heb In het laatste jaar van mijn werk bij de krant was ik chef nieuws. En maakte ik gewoon het eerste papieren katern. Maar toen merkte ik toch dat, uh, dat zes deadlines per week te weinig waren geworden. Hè? Dat je gewoon wil publiceren als je wat leuks hebt. Uh, en ook uh, dat die multimediale trucendoos die je kan opentrekken zo leuk is om mee te spelen. En natuurlijk ligt er ook een deel van de journalistieke toekomst. Dus ook wat dat betreft is het natuurlijk niet onhandig om ja. dit te doen. Ja, over jouw plannen met Nu.nl gaan we het ook hebben uitgebreid. Mike Akkermans, hoofdredacteur, HDC Media. Uh, hoort onder andere bij Noord-Hollands Dagblad, Haarlems Dagblad... en de Courant... Gooi Neemlander, Leidsdagblad. Voordat hij in mei 2012 aan deze functie begon... was hij werkzaam bij onder andere BNR Nieuwsradio. Um, waarom was het in 2012 tijd om te veranderen? Nou, ik uh, doe heel graag alle soorten media. De, die, uh, daar wil ik graag een keer voor werken. En uh, voor regionale krant had ik nog nooit gewerkt. Ik uh, heb gewerkt voor landelijke dagbladen, voor televisie, voor radio dus. Ook internet. Maar uh, dit was weer een nieuwe uitdaging uh, die zomaar voorbij kwam. Maar ja, die moet je dan, uh, als, als die voorbij komt, meteen oppakken. Maar de belangstelling voor de regio en voor het regionieuws was zeer waarschijnlijk altijd al aanwezig. Ja, god, uh, je begint uh, je, je mediaconsumptie als klein kind al met uh, de, de regionale krant thuis. Ik kom, kwam zelf uit Brabant, dan las ik altijd het Brabants Dagblad. Dus uh, dat is, heel lang heb ik dat meegekregen. En uh, op een gegeven moment uh, ben ik wel voor landelijke media gaan werken. Maar ik wilde altijd wel een keer dit nog een keer doen, ja. En het is gelukt. Jan Kees Emmer is de enige die het afgelopen jaar niet is veranderd van baan. Hij werkt al bijna twintig jaar voor de Telegraaf. Ook als correspondent bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. En sinds 2011 de adjunct hoofdredacteur van die krant. Um, we hebben net dat bericht gehoord over de Nieuwjaarsduik. Is het meisje voor de voorpagina van morgen alweer geselecteerd? Nou, de, de, de duik is geweest, dus ik denk dat we de foto wel hebben. Maar uh, we moeten nog even uitzoeken wie het wordt, hè? Ja, ja, zo is het ook echt, hè? Zo gaat het echt, ja. ja we ja. gaan niet voor op uh, wat voor. Al wordt altijd, uh... Er is een heel verhaal omheen, hè, altijd? Ja, dat is ook het geheim van de telegraaf, hè. De magie die wij <lacht> hebben, het geheim van de basisweg. En ja, dat houden we ook graag zo in stand. Ja. En uh, ja, dat, zo wordt het elke morgen weer een verrassing uh, hoe die krant op de, op de mat valt. De telegraaf die trouwens in het, het komend jaar, uh, 2013, dus uh, 120 jaar bestaat... Ja, ja, 120 jaar. En uh, daarom hebben we, daar hadden we het gisteren ook al even over. Hebben we een, een archief -app, uh, hebben een archief-app gebouwd voor, uh, voor, voor mensen waarin we al onze 40.000 uh, verschenen uh, nummers uh, presenteren. En uh, die, uh, die daarin ook downloadbaar zijn. Het is ook, een eerste, het is ook weer een stap naar het verder digitaliseren van onze, van onze producten. Ja. Want we gaan natuurlijk uh, van print langzamerhand... Uh, de digitale wereld. Daar ja. gaan we daar het uitgebreid over hebben. Even een kort rondje voor jullie allemaal. Was 2012 een goed nieuwsjaar, uh, Jan ja, wel zeker. Ja, wel zeker. Uh, als, je, als je kijkt naar uh, een dramatische gebeurtenis... als uh, zijnde het ongeluk van, uh, van Prins Frizo, maar als je kijkt naar de, en, en als je kijkt naar de politiek... het, uh, het stuk lopen van het Catshuisakkoord... Uh, de daaropvolgende verkiezingen... de daaropvolgende formatie... Nou, dan, uh, dan mag je spreken over een prachtig uh, nieuwsjaar. Uh, de Amerikaanse verkiezingen niet te vergeten... met, ja. uh, met Barack Obama als uh, de nieuwe... Uh, Weer, wederom president. Nee, ik heb van dit nieuwsjaar genoten. Mike Akkermans, nog iets gemist in de overzichten aan het eind van het jaar? Nou, ja, het regionale nieuws. We hadden in Noord-Holland bijvoorbeeld de affaire met Ton Hoijmaiers, De, de, de, de, de deputeren die uh, in, in, in een kwaad ik kwam te staan. er uh, zijn grote affaires in, in de regionale journalistiek die, uh, ja. die wij dan graag behandelen. Joost Oranje, nieuws. Mooi nieuwsjaar. Ja, het was uh, inderdaad een heel vol nieuwsjaar, uh, wat Jan Kees al zegt. Uh, vooral ook in de Nederlands politiek natuurlijk. Uh, ook wel heel bijzonder hoe er een, uh, uiteindelijk een einde is gekomen... aan een hele bijzondere situatie in de Nederlands politiek. Namelijk een uh, gedoogconstructie, die we natuurlijk uh, nog helemaal niet kenden. Dat is wel boeiend. En vooral ook uh, hoe dat uiteindelijk afliep uh, en we verkiezingen kregen. En uh, de twee uitersten, om het maar even zo te noemen, bij elkaar kwamen. En nu ineens een kabinet vormen. Dat is nog wel spannend, hoe dat ook in 2013 zal gaan. Uh, omdat het natuurlijk een heel uh, pragmatisch gekozen uh, regeerakkoord is... wat hier uitgekomen is. En tenminste, dat blijkt uit alle reconstructies. Maar hoe dat ook straks in de praktijk zal uitpakken... dat wordt volgens mij in 2013 een van de interessante dingen. Bouter mis je nog iets? Iets wat hier niet genoemd is? Nee, ik vond het zelf ook... De, vooral de politieke ontwikkelingen vond ik mooi. En vooral ook eigenlijk hoe na de verkiezingen... in die discussie over de zorgplicht... eigenlijk de, echt de nieren van die partijen werden geproefd. Hè. Dat je eigenlijk weer aan denken werd gezet... wat is liberalisme eigenlijk, wat is sociaal, democratie eigenlijk... Dat vond ik heel interessant. Nou, niet, niet in de laatste plaats wakker gehouden die politici door de Telegraaf. Want uh, die hebben zich daar behoorlijk in gemengd. Is, is dat eigenlijk een, uh, uh, ja, echt een, een keuze, een strategie... om, om ja, af en toe ook actiekrant te zijn? Um, ja, nou ja, in die zin. Uh, het, het, uh, het behoudt je, je, je, je blijft er relevant door. En, uh, maar het is ook zoiets... Er kwam natuurlijk iets uit uit die, uh, uit die uh, formatie... waarvan je zegt van ja, maar is dit nou wat uh, de partijen van tevoren beloofd hebben... en waar staat dan inderdaad uh, een partij als de VVD uh, voor... en wat hebben ze van tevoren bij ons in de krant uh, uh, daarover gezegd? En uh, ja, Dus het, het eigenlijk die, die, die actie die je daar dan op voert... die komt in feite ook van onderaf. En ook uh, als je kijkt naar onze internetsite... wij hadden op enig moment toen die, toen die problemen... rond die zorgproble zorgproblematiek uh, omhoog kwamen op een gegeven moment 10.000 reacties in de wachtrij staan... om te, mogen, om te kunnen modereren. Omdat ja. dit echt vanuit onderaf zeg maar, de vlam sloeg in de, ja. de pan. Ja. Maar goed, het begint eigenlijk al voor de verkiezingscampagne. Want toen was nog het verhaal, uh, het wordt Rutte tegen Roemer. Ja. En je kan toch zeggen dat de telegraaf behoorlijk tegen Roemer heeft geschreven? Uh, nou, ik denk dat, uh, dat uh, meneer Roemer vooral uh, tegen zichzelf uh, heeft uh, Geschreven en geacteerd. Want uh, ja, hij liep uh, diverse malen niet alleen bij ons uh, in het mis. Dus... Ja, uh, maar goed, ja, uh, uh, wat, maar ik, ik vraag me gewoon af, uh, is het dan zo dat, dat laten we zeggen, in, in de hoofdredactie wordt besloten van nou, we gaan nu echt, echt tegen Roemer een aantal verhalen schrijven, want dat is ook echt wel gebeurd, toch? Nou, maar dat besluiten we. In de, zo, ze, wij praten natuurlijk wel over onze lijn als krant. En, uh, maar echt tegen, tegen bepaalde uh, partijen zijn we niet. Want dat, ja, zo, zo zit onze krant niet in elkaar. Alleen ja. Er ontwikkelen zich dingen, er zeggen mensen dingen... er staan mensen op een bepaalde manier in de bepeilingen... en op het moment dat jij kandidaat premier bent... dan heb je ook, uh, dan, dan, zo noemen ze dat in Amerika... dan word je, heb je, word je gescrutinized, onderzocht. Uh -huh. ja, en als, onderzoek dan op, als je in zo'n onderzoek dan op zaken stuit... ja, die publiceer je dan. Ja, en, dat gaat dan en dan krijgt dan zijn eigen momentum. Nou, Joost, uh, Nieuwsuur heeft eigenlijk dat ook wel. Uh, we, we, we hoeven alleen maar over Cohen te praten... die eigenlijk bij Twan Huis ja, door de mand viel. ja. Um, maar dat is in denk denken van een heel andere categorie... dan waar je het net over had met, uh, met Jan Kees. Het was gewoon een interview uh, in de studio. Toen was ik er overigens nog niet. Maar ik ja, maar het gaat het ook herinneren. even over het, over het belang van, van het medium. Ik bedoel, de telegraaf ja. is een belangrijk medium voor, voor alle politici. Het is handig als je de telegraaf achter je hebt. Ja, zeker. Maar dat is iets heel anders... dan een, uh, uh, dan een scherp kritisch interview bij ons op de set... Uh, met welke politicus dan ook over datgene waar het over gaat. Op dat moment. En dat was daar toen met Cohen aan de gang. En wat je daar volgens mij heel goed zag was dat Cohen op dat moment uh, zich niet echt goed kon staande houden... in het mediageweld wat een politicus in deze tijd... vanuit allerlei hoeken op zich afkrijgt. En dus ook uh, tijdens zo'n scherp interview bij Nieuwsuur. Ja. Vind jij wat uh, de Telegraaf doet, dan, dat vind jij niet... maar dat kan misschien ook niet omdat je publieke omroep bent. Nou, niet alleen omdat je publieke omroep bent. Ik denk dat als je... Uh, het hangt natuurlijk vanaf hoe je hoe je in je, in je journalistieke missie staat. En daar staat de, de Telegraaf natuurlijk heel anders in... dan een programma als Nieuwsuur of een uh, krant als N.S. Handelsblad. Want uh, je had het net over Roemer. Uh, maar toen eenmaal uh, Samsung uh, meer voorop liep... toen was de Telegraaf natuurlijk ook heel kritisch op Samsung. En bij de vorige verkiezingen hebben ze met Cohen ook... Uh, hele mooie chocoladeletters bedacht, ik kan ik me nog herinneren. Uh, dus daar dat, dat ga je dan natuurlijk een hele duidelijke lijn in. Ja, niet geheimzinnig. oké, zijn we straks nou, een op? Ja, want ik wil het met name over dat interview met Cohen, wat Twan al gedaan heeft. Het is, <kwijnt> het is uiteindelijk het interview wat, uh, wat Paul Janssen heeft gehad, onze politiek commentator, met Emiel Roemer. Waarin hij zeg maar, uh, zichzelf. Uh, uh, waarin, hij, waarin hij op een aantal dossiers echt tekort schoot. Wat hem uh, zeg maar, het meeste schade bij ons in de krant heeft uh, opgeleverd. Want daar, daar liep hij echt. Uh, daar, daar, ging hij, uh, daar ging hij zo de fout in dat dat, we, dat, dat voor ons aanleiding was om een aantal keren te openen met, uh, ja. over zijn uh, voornemens. Wat, even naar Wouter Baks. Uh, wat, uh, er is natuurlijk uh, heel veel anders aan jullie manier hè, bij uh, nu.nl van het nieuws brengen. Jullie brengen het nieuws, maar jullie maken geen nieuws. Nee, we brengen het nieuws en we maken ook steeds meer nieuws. We hebben bijvoorbeeld aparte parlementaire journalisten, aparte economische journalisten. Dat gaat ook in hoog tempo gaat dat vooruit. En dat gaat simpelweg eigenlijk omdat we, vanwege onze schaalgrootte. Als je 2 miljoen unieke bezoekers per dag hebt, dan ben je een vrij directe lijn naar een Nederlander. En dan weten bronnen je heel goed te vinden. En onze positie in dat medelandschap is heel sterk die van een ongekleurde feitenbrenger. Dus anders dan... Dan de bijvoorbeeld waar ik heb gewerkt, die een duidelijk identiteit hebben. Een bepaalde doelgroep zeg maar waarop ze zich richten. Uh, moeten wij zeg maar de koele brengen van feiten zijn? Mensen kunnen daar commentaar op geven, maar dat doen ze op jij. Een andere extensie zeg maar van onze site. En onze kracht moet echt zijn dat wij feiten brengen en daarmee nieuws aanvliegen. bewegingen in gang zetten. Op basis waarvan andere media weer allerlei andere dingen gaan doen. Dat is eigenlijk wat de NOS ook doet, Joost. Ja. Uh, maar niet alleen, want uh, de uh, Nieuwsuur bijvoorbeeld is een programma van de NOS en van de NTR samen en uh, de NOS is natuurlijk een, een hele grote nieuwsmachine, dat moeten ze ook zijn, dat moeten ze wettelijk ook zijn. Uh, en dat zie je ook op allerlei platforms terug, dat de NOS het snelle nieuws uh, brengt, maar ook duidt en daar uh, verder op ingaat en dat doen we dan weer bij Nieuwsuur. En daar zoeken we er zelf dingen uit, geven we duiding. En maken we een drieluik over wat de Arabische Lente nou precies heeft opgeleverd. Uh, zoeken we uit of uh, borstkankerzorg gecentreerd moet worden in een paar ziekenhuizen. Of juist algemeen moet zijn. Dat zijn de stappen verder die je doet. Of het eigen nieuws wat je maakt. Uh, en dat, dat doet Nieuwsuur dus ook. He, dus het is uh, wat, wat de publieke omroep betreft. Als je kijkt naar de NOS en de NTR. Oh. En, en. Ja. Maaike Akkermans, waar staat uh, de, de regionale krant in dit verhaal? Nou, wij profileren ons niet met uh, landelijk nieuws. Hè. Dat, dat doen we juist niet. Dat, is, uh, dat houden we vrij geserreerd uh, uh, de, neutraal. We doen het met regionaal nieuws. Dus het landelijk nieuws wordt ook centraal geproduceerd. Hè. Dat doen we voor een deel ook niet meer zelf. Maar dat doen we in samenwerking met een centrale redactie. Uh, sinds 1 januari de persdienst. En daarvoor was de GPD die helaas uh, is ophouden. Gisteren de opgang, het laatste berichtje. Ja, ja. Um, en met dat landelijke nieuws uh, willen we wel die, uh, die pretentie van een, of een algemeen nieuwsmedium volhouden. Maar we profileren ons regionaal. Vooral met die regionale affaires, regionale nieuws uh, in, in gemeentes, in provincies. Waar we uitkomen. Ja. Dus is anders. Even over, wat, de, over het geheim van nu.nl. Want eigenlijk zijn er drie grote spelers, kan je zeggen. Dat is de Telegraaf uh, met, uh, met de website. Uh, de NOS uh, natuurlijk. En, en nu. En, en toch winnen jullie het altijd nog. Hoe kan dat toch? Ja, ik denk dat je kan zeggen dat, dat niemand een hekel heeft. Nu, punt snel. Heel even gechargeerd gezegd. Ja, misschien de publieke omroep zelf. Ja, je je concurrenten, schijn. zeg maar. Maar uh, juist omdat we, omdat we proberen zeg maar, als redactie low profile te zijn... niet, niet duidelijk ons stempel zeg maar, te drukken. We gaan er niet bij vertellen wat je ervan moet vinden. Ik denk dat dat heel erg gewaardeerd wordt. En we kennen het kunstje gewoon heel erg goed. Het, het, het, ik doel, het lukt ook gewoon aantoonbaar zeg maar, om meestal de eerste te zijn met het laatste nieuws. Ja, de, Ik vind dat nu.nl en, en andere algemene nieuwssites, ook van het publieke omroep en ook de Telegraaf, misschien wat minder, hebben vooral de functie overgenomen van Paper of Record, die uh, vroeger de, de kranten deden. Alles wat er gebeurde, mm -hmm. dat mm -hmm. vertellen we zo snel mogelijk en ook vaak zo kort mogelijk. Dat doet nu.nl. Ja, ja. nu, dat doen jullie op zich goed, alleen jullie doen het gratis. Nou ja, we doen het gratis. We leven ja. op uh, advertentieinkomsten, de advertenties die eromheen staan. Maar de nieuwsstroom is, uh, is, daar, uh, is daar op zich vrij van. En dit is ook inderdaad, eh, ik kan dat bevestigen. Dat is inderdaad de rol van Nu.nl. Uh, je profileert je zeg maar niet alleen met wat je doet. Namelijk uh, gewoon keihard uh, uh, het harde nieuws brengen. Maar ook met dat wat je niet doet. Uh, ik vind het mooie van, van onze functie dat wij een enorm vliegwiel zijn voor beweging. Nieuws, is, nieuws zet dingen in beweging. Nieuws verandert gedrag. Hey, mensen nieuws doet de mensen denken van, op die fans stem ik niet meer. Of ik boek maar even geen cruise uh, meer. Of ik, uh, of ik uh, ga dit product kopen. Uh, dat is het mooie, dat is onze functie. Uh, en zo blijft er dus ook voor anderen een heleboel journalistiek over. Dus ja, we zijn de grootste als het gaat om als brengen van het laatste nieuws. Maar er is nog een heleboel andere journalistiek die we bewust niet doen. Bijvoorbeeld omdat een regionale krant dat beter kan dan wij. Nou, nee, ja. ik, overigens, overigens denk ik... Uh... Kun je je vragen of je, of je nog steeds de grootste bent trouwens? Ik denk, uh, ik denk namelijk ja, dat wij dat wel zijn. Wel. Als, je goed tel, als je goed gaat tellen, zijn wij dat. Ja, nou, je, kunt, uh, je kunt flink goochelen met cijfers, dat is duidelijk. Ja, ja. Dat is, nee, maar dat is natuurlijk... Ja. Uh, dat maar, is maar, kijk, het, dat, maar dat is ja, er ook eigenlijk ja, bemoedigend. Ja, het is ja, toch, het is ja, toch ja. leuk om te zien ja. dat als je kijkt naar, uh, naar uh, het bezoek van, van Nu.nl in De Telegraaf... dat dat naast elkaar kan bestaan ja, en, en dat het goed werkt. Absoluut, absoluut, en? Wel, absoluut. Maar zo lazen vroeger mensen ook meerdere kranten en hadden meerdere worden. En zo is kan Nu.nl heel goed naast De Telegraaf staan en ook andere ja, Ook naast de NOS.nl? Nou, ja, dat, dat vind ik inderdaad een hele scherpe vraag. Ik want want je, kunt je, namelijk, je kunt je namelijk afvragen want kijk, wat, wat de rol van het publieke onderzoek moet zijn. En je kunt je ook afvragen, in, met name in het digitale tijdperk... of daar zeg maar, het brengen van nieuws nog wel een publieke taak is. Want uh, er zijn eigenlijk geen toetreden... Juist me toch? Ja, of juist niet, want uh, het is zo makkelijk. Kijk, vroeger had je schaarste in de eten en dan had je een schaarste in de, op, op, op tv en in de radio. En dan was het logisch dat dat verdeeld werd en gedistribueerd. Nu kun je er naar kijken en zeggen, ja, iedereen kan een website beginnen. Een vriend van mij, Dominique Weesy, die heeft ooit geen stijl begonnen ja. en is daar... Uh, uh, is het nu een, een, een, een, een invloedrijk medium uh, is dat geworden? Nou, dat kan iedereen tegenwoordig. Dat kan nu.nl, dat kan de Telegraaf. Wij maken tegenwoordig ook video. Wij, uh, wij, wij zijn ook bezig om, uh, om onze site steeds meer met bewegend beeld te brengen. Dus je kunt je echt afvragen of het nog wel zo is... dat, er, uh, dat, dat, dat, dat nieuws een, een belangrijke taak voor de publiek. omroep is. Joost Oranje, dat is dus wat uh, de commerciëlen zeggen. Uh, publiek omroep, allemaal leuk en aardig. Maar die uh, website, uh, zelfs voor nieuws, uh, dat, dat kan eigenlijk niet. Ja, kijk, met, ik, met publiek geld, hè? Ik vind het argument dat, uh, dat als, als er steeds meer kan... en mensen steeds meer iets kunnen... dat dan iets, ander, iets anders uh, niet meer nodig is, vind ik niet zo sterk. Je moet gewoon kijken naar de kracht van het product wat je brengt. En ik denk dat het evident is dat de publieke omroep... overigens niet alleen in Nederland, maar in alle landen om ons heen... een hele belangrijke functie heeft in de journalistiek. Uh, zoals kanten dat natuurlijk ook hebben. En zoals die uh, ontwikkelingen in de journalistiek de afgelopen jaren ontzettend hard zijn gegaan. We hadden het net over het succes van Nu.nl. Dat is natuurlijk alleen maar uh, kunnen ontstaan. Omdat de uitgevers, waaronder ook de telegraaf... enorm hebben gefaald met het opzetten van internet. En met internetnieuws. Als je kijkt in de landen om ons heen, hoe dat geregeld is... zijn uitgevers veel sneller opgesprongen. Daardoor is Nu.nl groot kunnen worden. Mm. Uh, wat, wat verder prima is. En ik denk ook dat ze heel goed naast elkaar kunnen bestaan. Ja. Maar we moeten de dingen natuurlijk niet omkeren. Maar wat, wat zij zeggen is, van, er wordt met publiek geld ge eigenlijk met, met commerciële sites zoals Nu.nl en de ja, Convert, ja, maar kijk, de publieke omroep wordt gefinancierd mede ja. door geld van ons allemaal. En dan zou het toch wel heel raar zijn, anno 2013... Uh, als wij de publieke omroep zouden gaan uh, beletten... op een van de belangrijkste mediadragers van dit moment, het internet... om daar hun content niet om te laten zien. Dat, is nou, toch, dat zou uh, toch heel vreemd zijn? Daar kan je vragen bij stellen. Mike Akkermond. Ik, ik noemde net die, die paper-record-functie van, uh, van ons als dagbladen... en algemene nieuwsbrengers in het verleden. Daar werd voor betaald. En nu zie je dat die paper-record-functie, die registratiefunctie... het algemene nieuwsbrengen is overgenomen door gratis uh, uh, brengers... onder de publieke omroep. En uh, dat maakt het ons veel moeilijker om uh, nog te verdienen... Nog geld te verdienen we moeten andere vormen gaan zoeken, terwijl je kan afvragen of nieuws wel gratis is en wel gratis kan blijven. En juist de publieke omroep houdt dat gratis uh, in stand. Nee, nieuws is uh, natuurlijk ook helemaal niet gratis. Daar wordt nee. namelijk voor betaald door het publiek. En bovendien is het probleem nee, maar niet, er wordt niet betaald uh, voor het nieuws wat je afneemt. er wordt betaald via de belastingen. Dat vind ik een deels, hele andere. Deels, want het probleem is natuurlijk helemaal niet dat dat nieuws uh, helemaal gratis is, omdat het door het publiek wordt betaald. Het, het echte probleem van de publieke omroep, wat we daar dan toch over gaan hebben, is natuurlijk de financieringsstructuur van de publieke omroep. Die in Nederland deels publiek en deels commercieel wordt gefinancierd. Dat is het fundamentele probleem. Daar moet je het over hebben. Je moet niet die problemen afwentelen op de makers. Gewoon de journalisten die hun werk proberen te doen. En die dat via de normale informatiedragers van deze tijd naar buiten proberen te brengen. En daar kan je internet natuurlijk niet van afhalen. Laat ik vooropstellen dat op de makers, de journalisten bij de publieke omroep. Daar hebben we geen enkele opmerking over. Want dat is gewoon kwaliteitsjournalistiek in veelal die er wordt geleverd. Nou, dat, dat is toch echt nee. heel mooi op deze ja, dag. Het, nee, maar toch, nee laten, maar, laten we toch? Nee, ja, maar laten we een omroep ja, maar, maar laten we wel even teruggaan naar de, alle, naar de basis. En waarom is de publieke omroep opgericht? Omdat er schaarste was... Op het internet is geen schaarste. De markt kan daar zijn plek. De pluriformiteit kan daar gewoon zijn plek krijgen. En dan zeg ik. Er zijn genoeg nog schaarse zaken waar een publieke omroep voor kan, voor kan zijn. Maar nieuws is wat mij betreft niet meer het eerste aangewezen. Oké, okay, we komen daar echt nou, niet in. Nee, nee. nee, nee, nee. dus ik, dus ik denk he. juist wel hoor. Nee, ik denk dat nieuws en achtergronden van het nieuws. En duiding bij het nieuws en onderzoek van het, nieuw, van het nieuws. Dat dat juist een van de kerntaken is van de publieke nou, omroep. Goed. Waar ja. de publieke nou, omroep voor nou, moet als staan. Als ik daar nog één ding over vast, Eén oké, ding nog. Ja. Nou kijk, ik, ik denk dat de markt zeg maar voor hard nieuws is een perfect concurrerende markt. Daar hoef je denk ik als overheid niet in te zitten. Ik denk wel dat je kan, uh, dat er inderdaad publieke omroep veel heeft. Maar er zit de overheid professionals... natuurlijk ook helemaal niet in. De overheid zit toch helemaal niet ja, in de markt Nee, nou, oh, nee je, oh, weet je weet wel wat ik bedoel. Nee, maar dit is nou doen. juist... Even, even kijken, Nee, maar, gaat... nee, nee, dit, dit, nee. Is nou, dit is nou precies het probleem van... Van, van, van praten over nieuws en discussiëren over zaken van, van anno 2003. We roepen maar wat. De overheid zit helemaal niet in dit nieuws. De overheid financiert voor een deel de publieke omroep... en voor een ander deel wordt de die ja, ook commercieel gefinancierd. Ja, maar het, het probleem is... Dat is, ja, een, heel, dat is een structureel ja, ja. probleem. Oké, okay, Wouter het Bakers nog heel kort één punt. Ja. Ja. Ja. Ja. Jawel, jawel, maar kijk, dit, dit, dit, het, het, het, het vervelende soms van het mediedebat is... dat het zich, uh, dat het zich soms vernauwt in die zin... Kijk, ik, ik onderken volledig de waarde van de publieke omroep... en de professionals die hier werken... Um, maar ik denk wel, je moet je de vraag stellen... hoe gaan die professionals straks nog hun werk kunnen doen? Hoe gaan die nog mooi werk leveren? En dat hoef je niet te vernauwen tot de publieke omroep. Integendeel, de publieke omroep zou veel genereuzer kunnen zijn... Uh, door niet alleen... Zeg maar binnen de publieke omroep zeg maar sterk te blijven. Maar het hele medialandschap... Ja. Uh, Je pleit eigenlijk voor, voor, de, voor de hele journalistiek... moeten we gewoon goed in de gaten houden. Nou, nou, het gaat er inderdaad om het eindresultaat. Gaan, gaan, er gebruik gebruik resultaat. Ja. gaan ja. mensen straks wel goed genoeg omhoog. geïnformeerd worden... over wat er in stad en streek gebeurt... Ja. in de politiek ja. Ja. en zo. We, het, gaan we zo meteen nog over praten. Met name ook over de regio, want daar is het sowieso al heel lastig. Uh, maar eerst maar weer naar muziek. En we zijn blij dat ze hier is vandaag... in uh, Studio Café De Smet in Amsterdam. Voor de derde keer, Chris Berry. What to do you don't know where you're going, you don't know where you're Somewhere was dat. Dit is tot zes uur de Radio 1 Nieuwjaarsreceptie met Jurgen van den Berg en Dione de Graaf. Vanaf de trappen van het Lincoln Memorial sprak de charismatische Martin Luther King in augustus 1963 Amerika zijn droom uit. In deze Nieuwjaarsreceptie daarom ieder uur een bijzondere droom ter inspiratie. Dit is de Radio 1 nieuwjaarsreceptie. Ik heb een dream dat one day down in Alabama a little black boys en black girls will be able to join hands with little white boys and white girls and sisters and brothers. I have a dream today. De droom van wetenschapper en medeontdekker van het Higgsdeeltje Ivo van Vulpen. Voor mij en mijn collega's is 2012 al een, een jaar geweest... waarin onze droom is uitgekomen, een van de dromen die we hadden. We hebben namelijk het Higgs-deeltje ontdekt. Dat is een, ja, een, een deeltje waar we al zo lang naar op zoek zijn. En dat is eindelijk gelukt. Maar ja, er zijn nog zoveel vragen over. Bijvoorbeeld, is dit echt, uh, heeft de Higgs boos echt al die eigenschappen... Waar we, die we in de theorieën zien? Ja, en een van de dingen... We kunnen allemaal focussen op dingen die we al weten. Maar het is zo mooi om je juist te richten op de dingen die je niet weet. Juist die verwondering. Waar, waar komt het vandaan? En voor ons is dat een van de grote vragen die wij nu hebben. is: Waar komt eigenlijk de materie in het heelal vandaan? Dus mijn hoop is, niet voor 2013, maar dan iets langer... dat we over twee jaar samen uh, champagne kunnen drinken... en elkaar kunnen feliciteren met... Uh, dat we samen een van de grote raadselen van de natuur hebben opgelost. Uh, mijn hoop voor 2013 is dat mensen een beetje de, de verwondering terugkrijgen. De verwondering over de natuur en, en alle nieuwe dingen die ze zien... die ze als kind hadden, maar die ze langzaam zijn kwijtgeraakt. Dus ik, mijn hoop is dat ze, dat ze dat terugkrijgen in 2013. En dat mensen daar onderling over gaan uh, discussiëren. Dan is mijn, als zij daar onder het genot van een Rosetje over de oorsprong van het heelal discussiëren... dan is echt mijn 2013 goed. We praten over de media in uh, dit uur. Dat doen we met Jan Kees Emmer, adjunct hoofdredacteur van De Telegraaf. Wouter Baks, hoofdredacteur van Nu.nl. Joost Oranje is de baas bij Nieuwsuur. En Mike Akkermans, hoofdredacteur van HDC Media. Daar vallen een aantal regionale kranten onder. Uh, begin vorige maand werd er een uh, avond georganiseerd... onder de noemer Rette Journalistiek in Amsterdam. De meeste journalistieke producties bestaan... dankzij de advertenties en betalende abonnees. Maar uh, eigenlijk wordt dat steeds minder. Het geld wat dus opgehaald wordt... Uh, dat, ja, dat gaat niet meer terug in de journalistiek. Dat verdient... Uh, voor een deel ook in de zakken van de aandeelhouders van Google en dat soort uh, instituten. Uh, daarnaast wordt er bezuinigd op de publieke omroep, landelijk en regionaal. Dus uh, daar is ook steeds minder geld voor journalistiek. Is de situatie in Nederland werkelijk zo bedreigend? Dat is een beetje de centrale vraag uh, die we dan tot, uh, tot twee uur gaan stellen. Uh, laat me even beginnen met die regio, uh, Mike Akkermans. Want uh, daar, daar voelen ze de, de, de klappen toch het meest misschien. Nou, ik geloof niet dat we de klappen harder voelen dan in de landelijke media, hoor, bij de regionale media. Wij doen het ook niet slechter dan de landelijke media, de, onze oplagers uh, dalen. Niet harder, zelfs wat minder hard dan de meeste landelijke kranten. Maar we hebben natuurlijk heel veel last van uh, uh, bijvoorbeeld de, de crisis en de terugval in de reclameinkomsten. Die is vrij dramatisch. Uh, ik hoor wel eens uh, hoofdverduteuren zeggen van dagbladen... er komt een tijd dat we alleen nog leven van inkomsten van lezers, van abonnees of verkoop losse nummers. Uh, nou ja, dat, dat is een heel, heel moeilijke tijd. Ja. Ja. Uh, wij hebben uh, lokaal regionaal te maken met lokale adverteerders. Die voelen het nog wat harder, die crisis, dan uh, de grote landelijke adverteerders. Hè, de Coca-Cola's onder ja. ons en zo. Ja. En, en wat, want ja, er, er gaan mensen uit, maar wat, wat betekent dat voor de regionale journalistiek dan? Uh, nou ja, we, we, we moeten krimpen. Wij zijn al jaren bezig met wat dan consolidatie heet. Het samenvoegen van, van kranten binnen het concern. Binnen HDC Media, binnen TMG zijn de regionale dagbladen bij elkaar gebracht. In één concern. Wij delen heel veel uh, productie samen. Hè. Bijvoorbeeld uh, de helft van de kranten, het algemene nieuws. Dat wordt dan uh, voor alle kranten hetzelfde gemaakt. Dat is natuurlijk een groot kostenvoordeel. Zo kan je nog een tijd doorgaan. Ook door samen met de, met de TMG, met de Telegraaf, de persen te benutten. Hè. Dat levert ook een groot voordeel op. Um, wij zien ook wel mogelijkheden, we hopen dat dat kan gaan gebeuren het komend jaar... om ook met andere regionale kranten samen te werken in hmm. Nederland. Maar dat is vooral logistiek. Ik wil het ook vooral over de inhoud hebben. Je hoort nu dat, dat sommige gemeenten eigenlijk niet meer gecontroleerd worden... omdat er gewoon geen verslaggevers meer op de perstribune zitten. Ja, dat, In ons gebied is dat nog niet, maar in uh, bijvoorbeeld het land is dat wel aan het gebeuren. Uh, ja, die functie van de regionale pers staat buiten kijf. Die moet in stand blijven, want de, de landelijke media zullen niet de raadsvergaderingen... Van, uh, van Haarlem of van <coughs> Enkhuizen gaan doen. Dus uh, daar moeten we heel erg uh, uh, ons best voor blijven doen. Dat we dat kunnen in stand houden. En dat kost geld. Ja. Ja. Ja. Dus we want, moeten inkomsten blijven. Want er zijn ook mensen die zeggen... juist die regionale bladen die zijn een beetje blijven hangen. Te, te lang stil blijven staan. En te weinig toekomstgericht geweest. Ja, Ik weet niet precies wat ze daarmee bedoelen... Dan, want uh, regionaal nieuws uh, is, is, is zo uniek. Dat, dat, dat kan je maar één keer maken. Dat uh, niemand anders zal het anders gaan doen dan wij nu doen. Uh, er, zijn, er zijn wat regionale omroepen. Die hebben het nog veel moeilijker. Die zitten sowieso niet in alle steden en dorpen. Wij wel. Um, dus uh, wat we misschien niet go goed genoeg hebben gedaan... is de stap naar nieuwe media maken. Daar zijn we nu wel mee begonnen. Daar um, hebben alle dagbladen last van gehad. En dat komt ook weer omdat in die nieuwe media het zo moeilijk geld verdienen was. Hè? Niemand weet nog precies hoe je met een krantenredactie op internet of op de iPad geld moet verdienen. En dat, dat, ik zei dat net ook tegen Wouter Baks. Dat heeft ook te maken met het feit dat zoveel nieuws gepercipieerd wordt als gratis. Hè? Het is allemaal gratis. Uh, want Je krijgt het gratis op tv, je krijgt het gratis op nu.nl. Dus we mogen het zeker ook graag krijgen van een gooi in een land of het Haanse dagblad. Ja. Nou, dat is niet zo. Dat moeten we ja. nog zien te veroveren. Maar even los van dat geld verdienen, is er misschien ook een verandering in belangstelling van mensen? Of, of blijft dat altijd hetzelfde? Zijn mensen nog steeds geïnteresseerd in wat er bij hen om de hoek gebeurt? Nou, ik, we kunnen niet ontkennen dat uh, de, de, een hele hoop uh, wat jongere consumenten. die uh, een wat andere blik op de wereld hebben dan de wat ouderen onder ons. Die, de regionale kranten het regionale nieuws minder belangrijk vinden. Zeker. Want hoe ga je dat opvangen? Nou, wij, wij hebben nu uh, ingezet dat we veel meer uh, met nieuws moeten maken... en informatie moeten gaan maken die voor die wat jongere uh, gezinnen bijvoorbeeld... in nieuwbouwwijken rondom de grote steden... waar heel erg veel mensen zijn gaan wonen de afgelopen 20 jaar... dat we dat nieuws wat anders moeten brengen. We moeten daar niet meer puur het hele superlokale nieuws gaan brengen... Uh, uh, wat, wat vaak voor die groep niet meer zo interessant is... Maar ze hebben een wat wijdere blik, ze hebben een wat grotere actieradius. Ze werken bijvoorbeeld vaak 20, 30 kilometer verderop. In een, een grote stad als ze in een, als ze in een wijk daarbuiten wonen. Nou, daar moeten we dan meer nieuws over gaan maken. Ja, maar je zou dan ook moeten proberen dus om bijvoorbeeld de raadsvergaderingen waar we het net over hadden. om dat dan wat ja, voor jongeren wat interessanter te maken. Want anders uh, wordt dat een groot probleem, denk ik. Ja, nou, ik denk, ik denk niet dat daar de, de oplossing zit. Ik denk niet dat we de raadsvergadering interessanter moeten maken. Wij moeten veel beter gaan kijken naar. Ander nieuws dat in de regio plaatsvindt, bijvoorbeeld, wij komen vooral uit in het gebied van Noord-Holland en Zuid-Holland rondom de grote steden en rondom Amsterdam. We noemen dat het metropoolgebied of de noordelijke randstad. Daar gebeurt heel veel nieuws wat voor jongeren ongelooflijk belangrijk is. Of jongeren moet je, moet je niet denken aan, aan, aan, aan de jeugd, maar aan mensen van 30, 40 In tegenstelling tot de... Krantabonnee die vaak boven de 50 is hè, op dit moment in Nederland. Dus wij willen voor die jongeren. het wat, uh, wat relevante nieuws brengen uit die metropoolregio, die randstadregio. Regionale journalistiek is niet alleen die, die kranten, Joost Oranje. Dat zijn ook de regionale omroepen, net al even door Akkermans genoemd. Ook, uh, die hebben er ook zwaar, uh, ook qua bezuinigingen. De politiek heeft nu de plannen om, om uh, de landelijke omroep te laten samenwerken met die. Regio, Zie je daar, uh, daar hel in? Nou, dat zou een oplossing kunnen zijn. Dat zijn vooral de, uh, de collega's van de NOS en NOS Nieuws die daar natuurlijk over praten. En daar, zijn ook wel, uh, daar, daar kan je natuurlijk wel een model voor bedenken. Dat je op een of andere manier met elkaar samenwerkt. Met name in dat snellere nieuws waar we het al eerder over hebben. Dat je dat in ieder geval wat meer bundelt. En op die manier, dat is volgens mij toch de kern van het verhaal... Uh, ruimte gaat scheppen om ook die stap naast dat gewone nieuws te kunnen doen. Dus uh, inderdaad een affaire hooimakers ook in de regio en uh, te kijken wat er in de verschillende gemeenteraden gebeurt... wat die wethouders allemaal doen. Of, ze wel met, uh, of gemeenteraadsleden niet met hun handen in de kassen zitten... Uh, of er geen milieuproblemen onder de tafel worden gemoffeld. Uh, allemaal van dat soort zaken die natuurlijk ook heel erg in de regio spelen. Ja. Die moeten nog wel kunnen worden uitgezocht. Ja, Jan Kees, controle maar, maar, van de macht, Want ja. dat is het vaak. Hè? Bedoel, jullie doen ook veel aan regioberichtgeving, maar echt dingen uitzoeken... Dat is dus echt een taak van die, van die regionale bladeren. Nou, het dat hangt toch af van de, van de schaal van, van, de, van, de, van, de, van de kwestie, natuurlijk. Want als het een grote zaak is, die landelijke bedrijven, dan, dan doen wij dat zelf ook. Maar inderdaad, in de regio, een, een, een gezonde journalistiek in de, in de regio is van groot belang voor de, voor de samenleving en voor de controle op onze democratische organen. En ja, als je kijkt naar de toekomst daarvan, daar maak ik me in die zin dan ook wel, wel zorgen over. Want kijk, Mike moet wel in staat blijven om inderdaad die verslaggevers te Af te vaardigen naar die raadsvergaderingen. En zelfs liever nog ook naar commissievergaderingen. Hmm. Want daar gebeurt het echt en, en, en dingen uitzoeken kost natuurlijk altijd uh, tijd en, en dus geld ook. Ja, ja helder. Ja. Goed. Wouter, doen jullie ja. veel in de regio? Uh, nee, ook wij plukken toch de bovenlaag uh, zeg maar die, die landelijk nieuws wordt. Uh, uh, en dat is ook heel bewust. Omdat inderdaad de regionale uh, media dat veel beter kunnen dan wij. Uh, maar ik ben op zich ben ik niet zo pessimistisch over die, over die toekomst van de journalistiek. Uh, die overgangsfase is heel moeilijk en gaat ook echt wel banen kosten... en, en wordt, blijft nog eventjes vervelend omdat we echt niet weten... Uh, hoe dat er straks gaat uitzien. Maar ik denk wel dat een heleboel media er veel beter in slagen... Om zich nog beter te focussen, te concentreren op dat waar ze echt goed in zijn. En de rest laten voor wat het is. Ja. Dus zoals wij bij nu.nl zeggen dat laatste nieuws zeg maar, heel erg hebben, zie, zie ik regionale kranten toch beter worden, zeg maar, in hun regio. En ja. de rest ook een beetje meer laten voor wat het is. Maar goed, misschien. Ja, we hebben, we hebben de in de één ding zelf? zijn wij natuurlijk uniek en hebben wij uh, een groot voordeel boven alle anderen die hier aan tafel zitten. Wij. Wij maken uh, nieuws uh, als enige over, over lokale, regionale uh, instituties, uh, instellingen, politiek. He, niemand anders doet regionale journalistiek zoals wij dat Bovendien, doen. Bovendien, de oude wet is toch altijd, heb ik ooit geleerd op de school van journalistiek, dat dat dichtstbij is, dat vinden mensen het meest interessant. Ja, ja nou ja, maar dan moet het ook nog wel een zekere schaal omvang hebben. En dat is wel vaak het probleem ja, in de regio, maar... niet elk ongeluk... Is, is even interessant voor de mensen. Maar ah, goed, uh, sorry, Gees. Uh, uh, uh, wat ik heel erg belangrijk vind is dat. Uh, uh, we moeten echt weer toe naar een model. waarbij voor unieke informatie. unieke journalistiek betaald ja. wordt. Kom, Daar komen we zo nog. We uh, gaan we het laatste nog blokje even, over praten. Ja, precies, ja. want ik wil er eindelijk aan toe. Waar ik me ook zorgen om maak. is inderdaad. het is niet alleen die, die, een krimp. maar het is ook. journalisten moeten veranderen. Hun manier van werken moet veranderen. En jij noemt net de schooljournalistiek. En ik maak me grote zorgen over het opleidingsprogramma daar. Want mensen die, die, die wij op bezoek krijgen... die zijn vaak niet geschikt om, om dat nieuwe werk aan te kunnen. Want wat, wat, wat, wat mist dan? Louter ge, ge, gefocust op, op printjournalistiek. Louter op één deadline. Niet, uh, niet in staat om, uh, om meerdere platformen aan te kunnen. Om ook uh, een video iets te maken. of wel uh, iets Gewoon te eendimensionaal en ook te veel ervan uitgaan... dat het platform print tot in lengte van dagen uh, blijft bestaan. Ja, ja, dus is... Mensen die nu nog van die scholen afkomen, dat maak ik me echt grote zorgen. Joost, Joost heb jij daar ook ervaring mee? Met nou, mensen die ik van moet wel zeggen dat ik vind zowel bij, uh, in mijn vorige periode... bij Ernst Handelsblad als nu bij Nieuwsuur... dat ik tot mijn vreugde ook wel uh, hele goede voorbeelden zie van jonge mensen die inzien dat ze anders moeten nadenken over de journalistiek zoals uh, wij dat uh, vroeger deden. Ik ben net uh, 50 geworden, dus je voelt je ook al heel ja. erg oud. Toen wij uh, 30 jaar geleden t, uh, begonnen, zat het inderdaad heel erg op die manier zoals Jan Kees het net vertelde. Maar wat ik nu zie, uh, jonge mensen ook bij ons op de redactie van Nieuwsuur... die duidelijk nadenken over hoe ze met het nieuws bezig moeten gaan, hoe ze die stap verder moeten doen. Bijvoorbeeld hoe ze zich moeten specialiseren in datajournalistiek, een heel belangrijk onderdeel in de journalistiek. He, waarin je dus, uh, hoe kan je nou al die data die tegenwoordig beschikbaar zijn van bureaus, van het CBS, hoe kan je dat nou bij elkaar brengen en dat analyseren, daar zelf nieuws uit proberen te maken? Dat is echt een heel moeilijk vak. Dat ja. is niet zo. En dat kunnen ze. Dat kunnen, die jonge mensen kunnen echt meer ja. dan wat ik ja. kon. Ja. En dat is natuurlijk heel goed. Daar moeten we wel naartoe. Zometeen nog een klein stukje over inderdaad het betalen, bijvoorbeeld voor, voor nieuws. Zijn we daar, de consumenten, want dat zijn we toch ook eigenlijk allemaal, toe bereid. In het buitenland gebeurt het al wel. En in Nederland zijn er voorzichtige ja, initiatieven op dat punt. Maar zullen we eerst nog naar een leuk liedje luisteren? Eerst naar muziek. Ze heeft nog één nummer voor ons. Chris Berry is hier. Holy Joe! ...en in Korea natuurlijk, maar dat zijn ook een stem... sterren, namelijk bij de al Ja, nee. Dank je wel, Chris Berry, dat je hier op 1 januari op onze nieuwjaarsreceptie aanwezig bent. Je mag zijn. nu naar bed hoor, Chris. <laughs> je mag nu slapen. <laughs> Dank je wel. We praten nog even door over de media. En hoe kan je dat nou betalen? De, de, de, de, de, de artikelen bijvoorbeeld. Er zijn allerlei initiatieven in het buitenland al. Nou, in Nederland begint het ook. Betalen voor je eigen journalist bijvoorbeeld. is iets wat de pers uh, geloof ik gaat doen. Um, Wouter Baks, heb jij daar ideeën over? Nou, zijn ja, zijn ik, we bereid? Ik, ik, kijk, ja, winnen om, we dat? Ja, ja, ik denk het wel. Kijk, Mike, Mike Akkerman, die zegt, uh, die zegt... Je moet weer betalen zegt mijn maar, iets unieks. Maar dan denk ik bij mezelf van... Ja, maar dat doen we toch? Kijk... Het nieuws, dat is die wethouder die opstapt. En dat ligt gelijk op straat. Daar gaat iedereen mee op de loop. Daar kun je niks aan doen. Het unieke is dat je de primeur hebt, dat je de duiding, de analyse en de achtergrond erbij brengt. En dat je de meerwaarde aangeeft. Of je dat nou als tv-programma doet of als krant... En daar wordt wel degelijk voor betaald. Ik ga die analyse niet van je overnemen. Hey, Mag niet. Het, eens. Ook het nieuws zelf kan er niks zijn hoor. Dat, ik wil het, eh, afval het idee dat dat? breaking nieuws alleen maar gratis moet zijn. Zelfs dat kun je in twijfel trekken. Alleen, ja. En we hebben dat in Nederland laten gebeuren. Door bijvoorbeeld het publieke omroep en door bijvoorbeeld eh, ook de Bij ANP die voor heel erg weinig geld ja. aan, aan nu.nl bijvoorbeeld levert. Maar als er een kant van de drukpest komt, en iemand pakt hem eraf en meldt daar en vindt daar die primeur. Dan, is het toch, dan ligt het toch op de straat. Nou, Maar die krant is wel betaald. Die gaat naar een, betaal, een ja, betalende abonnee. Als, als, als, als je de journalistieke Morris volgt... en je gaat dat netjes met bronvermelding doet, doen... heb je een fantastisch vliegwiel... Om jou maar te dit, dit is nou precies waar al die kranten, trouwens over de hele wereld. Iedereen ja. begint tegen dat Google aan. Want na ja. de vijf, vijf zinnen zetten ze in ja. de lied. Uh, ja. je, je kan het nieuws daar lezen. En die had achtergrondverhaal, dat vergeet iedereen. Of die duiding in de achtergrond. Uh, dat dat het, is, feit, he? het feit dat die brand er is of die wethouder is opgestapt. Dat, dat, dat, dat is ook algemene informatie. Maar de duiding in de achtergrond, we hadden het er net al over. Die is zo kostbaar. Daar moeten we naar manieren toe waarop... Ja. Uh, waardoor waar lezers gaan, uh, of gebruikers gaan betalen. Want anders dan kan dat niet meer uh, plaatsvinden. En uh, al, hoewel, ik ben er wel heel positief over hoor, zeker met, uh, met uh, de tablet nu. Wij als Telegraaf wij gaan ook uh, volgend jaar experimenteren met uh, betaalmodellen... waarbij we zeg maar, het laatste nieuws gratis houden. We willen uh, samen met nu.nl die bereikswebsite zijn... en dat uh -huh. bereikse, die bereiksmachine blijven. Maar we gaan onze achtergronden gaan we, gaan we achter de betaalmuur voor onze abonnees doen. En ja, ik heb daar... Uh, ik heb goede hoop ja. dat dat... Ja, willen mensen dat? je merkt dat... Uh, A, is er natuurlijk een druk, op, uh, druk op, uh, onze, uh, op de prijzen. Want mensen zeggen, ja, door de crisis vind ik een abonnement heel duur. En als ja. je dan aanbiedt van, ja, maar je kunt ook uh, op, uh, op, op je tablet... voor, voor een uh, lager bedrag kun je ook alle content uh, tot je nemen. Dan zie je daar toch wel, uh, wel, wel ja, dat, dat mensen dat doen. Ja. En daar gaan wij dit jaar volop in zitten. Ja. Wij um, ook. Ja. Ja, 2013, Joost Oranje, uh, qua nieuws, wat, waar, waar verwacht jij wat van? Um, ik verwacht veel van uh, als je het uh, vaderlands bekijkt van de politiek. Uh, ja, kan dat dat kabinet vertelde dat, dan de rit gewoon uit. De, de nou, ding. dat waar ik me zeer af hoor. Dat gaat uh, heel spannend worden. Nou, volgend jaar, dat zou wel heel erg zijn als dat nou volgend jaar weer mis zou gaan. Hè. Dat, dat moeten we natuurlijk ook niet hebben eigenlijk. Ook voor, het hele, uh, voor de stabiliteit in het land. Maar het gaat natuurlijk wel heel spannend worden om te kijken... hoe die twee partijen, ja. de uiterste partijen... hoe die in de praktijk omgaan met toch die hele ingrijpende maatregelen die ze willen, willen gaan doorvoeren. Uh, hoe dat bijvoorbeeld met de Eerste Kamer gaat, die veel belangrijker ja, wordt dan... minderheid in de Eerste uh, Kamer. Uh, uh, ja, dat, is, dat, wordt, dat wordt echt heel belangrijk. Uh, en internationaal wordt Europa natuurlijk uh, nog steeds... zeker met die verkiezingen in Duitsland, waar we het in het vorige uur ook al ja, over hadden... wordt ja, natuurlijk een heel belangrijk thema. Jan-Kees we? Ja, nou, de crisis. Uh, mensen zullen natuurlijk in hun portemonnee gaan voelen... wat het uh, ingezette kabinetsbeleid. En ik uh, denk dat dat uh, veel onrust uh, kan gaan opleveren. En ik ben heel benieuwd wat er uh, komend jaar met het... Uh, met het Huis uh, gaat gebeuren, want uh, we zitten met een stabiel kabinet. En uh, ja. Ja, dan weet je niet uh, de wat, uh, wa wat de majesteit uh, in haar ja. overweging meeneemt. Maar dit is in ieder geval een ja. van de vlaggetjes die goed staat. Dat zou kunnen nu. in ja. 2013. Wouter Baks, welk, welke nieuwsgebeurtenis gebeurtenis je op? Nou, het is gewoon dat boeit mij ook wel. <laughs> ja. Maar uh, en waar, ik, waar ik vooral met veel dankzij naar zou kijken is, uh, is Zuid-Europa. Uh, we hebben de, de landen Spanje, Griekenland... en zo. ik ben echt wel bevreesd voor het sociale isolement... Wij zien in terechtkomen en wat daar nog gaat gebeuren. Ik denk dat dat wel heel hard wordt. En de crisis in Nederland, boah, die komen wel door. Mike Akkervan, nog even kort. Ik denk dat uh, 2013 het jaar wordt waarin we een doorwacht gaan krijgen. Eindelijk hoop ik ook uh, in, de, in het bestuur, het regionale bestuur. Provincies, blijven die bestaan? Of zullen de, de steden belangrijker worden? Het bestuur van steden. En zal daar eigenlijk primaat komen te liggen van het lokale bestuur? Ik wij, hoop dat dat gaat gebeuren. Ja, we danken deze vier mediamannen voor een uurtje praten over de media en de journalistiek. Hartelijk dank. En, Volgende uh, uur duiken we de sport in. De sport? Ja. Leuk. Hoe klinkt het leven van avonturierster Arita Bayens, De vrouw die met kamelen door de woestijn trekt. Het leuke was toen ik met hem meeging, die woestijn in, en met die kamelen. Dat voelde als een oude jas.